11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Jasper S., die het bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft verkracht en vermoord, heeft geen stoornis. Deskundigen die hem hebben onderzocht hebben dat gezegd op de tweede dag van de rechtszaak. S. was wel seksueel gefrustreerd en dat kan aan zijn daad hebben bijgedragen, zeggen de deskundigen. Vandaag wordt een strafeis van het OM verwacht.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 Rechters moeten frauderende bestuurders enkele jaren kunnen verbieden een bedrijf te leiden. Minister Opstelte heeft een wet opgesteld waarin een bestuursverbod van maximaal vijf jaar is opgenomen. Opstelte noemt als voorbeeld van fraude het wegsluizen van geld vlak voor een faillissement, waardoor schuldeisers worden gedupeerd. Opstelte wil dat er een openbaar register komt, waarin de Kamer van Koophandel en de notaris online kunnen opzoeken wie een bestuursverbod heeft gekregen.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 Het muziekfestival Paaspop in Schijndel, dat vanavond begint... neemt extra maatregelen tegen de kou. Tienduizenden mensen overnachten tijdens het festival in tentjes... terwijl de temperatuur dit paasweekend s'nachts onder het vriespunt zakt. Een groot kampvuur, dat iedere avond is onder begeleiding van de brandweer... zal langer branden dan normaal. In de tenten waar optredens worden gehouden zijn extra kachels gezet.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 ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen Diemen en Muiden 5 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem. 3 kilometer langzaam rijden stilstaan tussen Afrit Beek 7 naar. En op de N65 Tilburg richting Breda is een hond aangereden bij de Afrit Beek naar Enschot. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. VARA. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Een goedemorgen. Vandaag is Radio 1 één groot servicekanaal. Dat heeft u vast en zeker al gehoord. En ik denk niet dat er vanavond nog maar één vraag... over de belastingen onbeantwoord is gebleven. In dit uur de belangrijkste vragen over het eigen huis en de auto. En de vragen over het huis worden beantwoord door Hans-André de Laporte... en Challing Letterie van de vereniging Eigen Huis. En al uw vragen over fiscale avonturen met auto's... leg ik voor aan autospecialist Wim oude -Weernink. Via Blauwe Vrijdag, apenstaartje radio1.nl... kunt u vragen stellen over de hypotheekaftrek... en de bijtelling van bijvoorbeeld uw leaseauto. Blauwe Vrijdag, apenstaartje radio1.nl. Maar naast Blauw is deze vrijdag toch ook goed... En dat betekent dat ik bijna traditioneel stilsta bij de Matthäus Passio. Jonge jongens, zonder baatgroei op de kin. oefenen voor hun aandeel in het meesterwerk van Bach. En dat kunt u allemaal beeld voor beeld volgen. Surf naar gids.fm. De Aziatische tijgermug heeft zich in Nederland gevestigd. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding, ECDC. En volgens dat ICDC <laughs> is de tijgermug onder meer gevestigd... in de omgeving ten noorden en ten zuiden van Amsterdam en in het Westland. En dat betekent dat zich daar één of meerdere populaties bevinden die zich voortplanten. Aan de telefoon Wouter van der Weijden. Hij is directeur van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu... en al jaren bezig met de tijgermug. Goedemorgen, meneer Van der Weijden. Goedemorgen. Als die tijgenmug zich inderdaad gevestigd heeft in ons land en zich voortplant, is dat dan slecht nieuws? Als dat zo is, en uh, ik moet het, de nadere berichten daar nog wel over uh, krijgen, dan is dat heel slecht nieuws. Uh, want de tijgenmug is a ah, een mug die buitengewoon lastig is, die hoeft niet alleen maar 's nachts, maar ook overdag steekt. Uh, de Rijn, uh, ook in Italië hebben ze gewoon terrassen moeten sluiten omdat er zoveel uh, hinder van die muggen kwam. Maar nog, dat is, daar ga je niet echt dood van. Uh, wat wel uh, een groter risico is, dat is dat die mug uh, allerlei virussen over kan brengen. Uh, die, uh, waar mensen ziek van kunnen worden de, uh, of zelfs aan kunnen overlijden. De belangrijkste zijn Chikungunya, dat is een tropische ziekte. ...die door de tijgenmug uh, voor het eerst is opgedoken in Europa, in Italië. Uh, en de tweede is knokkelkoorts. Uh, die heerst bijvoorbeeld op het, in het Caribisch gebied en dergelijke. En ook dat virus, dat kan dodelijk zijn, zeker als je meerdere malen wordt besmet. Uh, dat, uh, dat kennen we niet in Nederland. Uh, de, alleen maar bij reizigers die uh, uit de tropen komen. En dat, dan zou hier dat virus ook... Zeg maar, zich kunnen vestigen ook in Nederland. Dat zou echt heel slecht nieuws zijn. En dan hebben we het nog niet over andere virus... die ook kunnen worden overgebracht. U had voortdurend een voorbehoud, want u weet het zelf nog niet. Ik heb, de, ik ben, heb me daarover laten informeren. Ik heb nog niet eerste eerst lijnsinformatie van. Want het, het, het probleem is dat die tegen me al jaren in Nederland voorkomt, maar dat in kassen. Hij, hij komt hier naartoe langs twee kanalen. Het, het belangrijkste kanaal is transporten van plantjes, Lucky Bamboe uit China. Uh, daar kom hij niet meer geveel voor. Uh, en uh, de, de, daardoor komt hij in Nederlandse kassen terecht. En dat is al een, een, een jaar of vijf het geval. En dat is ook vaak gewaarschuwd. Kijk uit, want uh, hij kan ook uit die kassen ontsnappen... en zich dan in de natuur gaan vestigen. Uh, en dan is er de vraag of we hem nog kwijt kunnen raken. Het tweede kanaal zijn tweedehands autobanden. Daar staat vaak een laagje water in. En dan komt bijvoorbeeld uit Amerika. Kan zo'n mug of die, die larven van die mug, die eitjes van die mug, die kunnen dan in Nederland binnenkomen. En we zijn inderdaad ook op opslagplaatsen van tweedehands autobanden. Onder andere in Brabant zijn die muggen aangetroffen. Nou, als dit in het Vestland is, dan komt het niet van die autobanden waarschijnlijk maar uit de kassen. Uh, en bij Amsterdam heb je als meer, daar zou het ook uit kassen kunnen komen. En is die te bestrijden? Hij is te bestrijden. Met, uh, de, dan moet je dus wel veel uit de kast gaan halen. Er zijn bestrijdingsmiddelen die dan moeten worden toegepast. Uh, de, maar die, die mug die, die, die heeft voorkeur, niet voor open water... Maar voor uh, meer gesloten, uh, bijna gesloten, uh, zoals flessen en uh, uh, regentonnen en dergelijke, waar je zich kan vestigen. Nou, als je dat allemaal langs, als hij zich echt verspreidt heeft, en je moet dat allemaal langs en overal de in ingooien, dan ben je nog wel even bezig. En het is maar de vraag of je alle haarden van die lucht dan nog uh, tijdig weet te vinden voordat hij zich verder verspreidt Is de overheid een beetje nalatig geweest? Als dit klopt, ik zeg, maak nog, nog eenmaal een voorbehoud. Dan kun je zeggen dat de overheid niet, niet een klein beetje... maar zeer nalatig is geweest. Want al vijf jaar lang wordt er gewaarschuwd... onder andere door ons Centrum voor en Milieu... maar ook... Uh, door de, de, de, de club van uh, Stop Invasieve Exoten, uh, die vragen heeft gesteld uh, met de Wet Openbaarheid Bestuur: van hoe staat het met de tijgermug? Welke kassen komt die voor? Uh, en is hij nou verdwenen dan? Nee, hij is niet verdwenen. Er zijn kamervragen gesteld, er zijn berichten geweest in allerlei kranten, ook de Telegraaf. Doe iets. Uh, en er, is er, steeds, er zijn er steeds halve maatregelen genomen. Ja, want ze heeft je steeds beweerd, minister Schippers, van volksgezondheid die hierover gaat, dat het niet nodig was om te eisen dat de goederen, zoals uh, uit China en die autobanden uit de Verenigde Staten... bij import vrij zijn van tijgermuggen. Vestiging van die tijgenmuggen kon volgens haar worden voorkomen... door de importbedrijven steekproefsgewijs te controleren en af en toe te bestrijden. Ja, dat je dus niet? Da, da, da, maar daar is ook voor gewaarschuwd van dit, is, dit, dit zijn halve maatregelen. We hebben ook een persbericht uitgegeven van, vanuit mijn, mijn, mijn, zijn, mijn milieu. De minister speelt met vuur. En misschien is dat vuur nu uitgebroken. Het uh, uh, uh, hangt vanaf in hoeverre die buiten de kassen al zich echt heeft gevestigd. En of we dat vuur nog kunnen beheersen is maar zeer de vraag. En dan krijg je een beetje een vergelijkbare discussie uh, die we hadden met de Q-koorts waar een, eigenlijk een beetje het belang van, van de landbouwsector... Uh, stond tegenover het belang van de volksgezondheid. En daar heeft te lang eens horen gegeven aan het belang van de landbouwsector. En de, de vorige minister van Volksgezondheid, Ant Klink, heeft daar onvoldoende doorgepakt. Uh, en de huidige minister, uh, minister Schippers... Uh, heeft ook te veel voordeel van het feitel gegeven aan, aan, aan in dit geval de handel in planten... Uh, en de waarschuwing is steeds geweest. grijp in naar Rotterdam. Controleer daar of het tijgenmugen in die partijen. let uh, die bamboe zitten. En dat vond zij niet nodig. En als het nu uit de hand is gelopen. dan heeft, heeft zij een zeer zware verantwoordelijkheid. U klinkt boos. Ik, ik ben boos, ja. Wouter van der Weijden, directeur van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu. Met dank. You afzong van Sarah Brijs komt uit Californië en uh, dit nummer dateert al uit 2008. Dit is Radio 1. De hele dag. Blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2012. Ik ga het hebben over het eigen huis en ik ga het hebben over de eigen auto. Voor de huiseigenaren zitten hier het hele uur Hans-André de Laporte... en fiscalist Challing Letterie, beide van de vereniging Eigen Huis... en autojournalist Wim Oude-Wernink is er voor alle vragen van automobilisten... Hans-André de Laporte, eerst een algemene vraag. Verandert er veel voor een huiseigenaar... Voor wat betreft de aangifte voor 2012, want daar hebben we het steeds over? Ja, dat valt erg mee. Uh, veranderingen die komen wel... maar dat is voor de aangifte van volgend jaar, dus 2013, 2014. Dan gaan de dingen veranderen. De hypotheken zijn veranderd dit jaar. Maar dat is pas een af aangifte die je volgend jaar gaat doen. Dus wat je nu invult, valt mee. Meneer Letterie, dus volgend jaar hakt het er echt in? Ja, volgend jaar met name voor mensen die eigenlijk in 2013 een woning kopen voor het eerst, dus de starters. Uh, voor die mensen uh, gaat er volgend jaar echt veel veranderen in hun aangifte. Zoals? Uh, ze mogen namelijk alleen nog maar annuïtaire hypotheken hebben om, uh, om de rente te kunnen aftrekken. annuïteithypotheek moet je dan afsluiten? Ja, een annuïteithypotheek. Dus dat betekent dat je in 30 jaar die uh, lening volledig gaat aflossen. In het begin uh, niet zo heel veel, aan het, uh, later in de looptijd wel veel. In het begin veel. betaal je meer rente en ja. aan het eind betaal je veel meer aflossing. Ja, klopt. En dat, dat betekent dat, dat je meer moet gaan betalen ook? Ja, dat betekent belasting? dat je meer moet gaan betalen. En vooral dat je ook uh, in, uh, over de hele looptijd van de lening minder renteaftrek hebt. Meneer de rapporteur er is veel gedoe geweest over de WOZ-waarde van huizen. De WOZ is belangrijk, want die bepaalt hoeveel belasting je over je huis moet betalen. Nou schijnt er verwarring te zijn over welke WOZ-waarde moet worden ingevuld. Hoe ja, zit dat? Die, die verwarring is er eigenlijk wel ieder jaar, maar dit jaar... De Belastingdienst vult steeds meer in. Hè. Dus je ja. hebt die vooraangevulde aangifte. En mensen bellen ons dan, die zeggen. Er staat een hoger bedrag dan ik net van de gemeente heb gekregen. Want in deze periode ook. versturen de gemeenten die WOZ-waardebepalingen. Uh, en daarvan is de pijldatum uh, 2012. Nou, denk je, ik doe ook aan, uh, aangifte over 2012. Want dan klopt dat bedrag niet. Want de huizenprijzen zijn gedaald. En ik zie een hoger bedrag staan. Betaal te veel belasting. Dus uh, het antwoord op die vraag is: je doet aangifte over het jaar 2012. Dus in gedachten moet je even een jaar terugspringen En altijd is het zo geweest, en ook nu weer, dat, de, dat je dan de WOZ-waarde gebruikt van een jaar eerder, dus 2011. Dus de waardes die de belasting invult voor je, die kloppen meestal al? Nou. Ja, en dan moet je het wel even controleren. En als je het nog hebt bewaard, dan is dat zo gebeurd dat je de WOZ-waarde van 2011 uh, daar terugvindt. En dat is inderdaad een iets hoger bedrag dan, uh, dan dat van 2012. En Wim, wilt de Belastingdienst ook uh, dingen in die je auto betreffen, van tevoren, op zo'n aangiftebiljet? Uh, niet uh, een auto van de zaak. Dat is het grote uh, grote punt natuurlijk altijd, een leaseauto. Uh, dat wordt eigenlijk al via de loonbelasting wordt dat verrekend. Uh, de, de werkgever die krijgt aan de hand van de kenteken. Uh, weet hij of het een auto is waar je 14%, 20% of 25% fiscale bijtelling voor uh, moet betalen. En dat wordt via de loonbelasting Dus dat staat op je salaris? Dat strook je al. Dus je hoeft dus... eigenlijk niks in te vullen. Ja, dat eigenlijk dat hoef je niks in te vullen, nee. Meneer Latterie, ik kreeg een mail uh, van Jacques Reinders. En die vraagt: hoe zit het met de renteaftrek voor je tweede hypotheek? Nou ja, dat hangt, het hangt er vanaf wat je met dat geld hebt gedaan. Als je die hypotheek hebt besteed aan je eigen woning, dus aan de aankoop of de onderhoud of de verbetering daarvan, dan is de rente daarover gewoon aftrekbaar. Heb je die tweede hypotheek gebruikt om nou ja, bijvoorbeeld een auto van te kopen, dan is de rente over die hypotheek niet aftrekbaar. Mevrouw Pardo uit Almere vraagt, klopt het dat ik een noodzakelijke verbouwing aan mijn flat van het jaar 1989, bad verwijderen voor douche, niet mag opvoeren? Mijn belastingadviseur zegt van niet, ik heb eerder gehoord dat het wel kan. Wie heeft er gelijk? Nou, de belastingadviseur heeft bij het rechte eind, uh, je kunt namelijk niet de kosten van verbouwing aftrekken, maar als je uh, voor die verbouwing geld gaat lenen, dan betaal je daar natuurlijk rente over en die rente is wel aftrekbaar. We hebben een huis geërfd waarvan de waarde naar taxatie 60.000 euro lager is dan de WOZ-waarde. Het huis staat al twee jaar leeg omdat mijn broer zijn eigen huis nog niet verkocht heeft. Gaat hij er wonen, dan krijgen we de helft van de getaxeerde waarde. Toch moet ik de WOZ-waarde in de belastingaangifte opgeven en betaal ik hierover belasting. Klopt het allemaal en is de enige oplossing de WOZ-waarde te verlagen? Of zijn er nog andere opties? Alvast bedankt, schrijft Hans. Achternaam niet bekend. Nou, wat er gesteld wordt, dat klopt. Uh, het is inderdaad zo dat de WOZ-waarde uh, bepalend is voor de erfbelasting. Dan hebben we het dus niet over de aangifte inkomstenbelasting. Um, en uh, daar kun je niet van afwijken. Het enige is wel dat sinds 2012 de mogelijkheid is... om de WOZ-waarde van het opvolgende jaar... dus in dit geval zou dat dan 2013 uh, te gebruiken. Uh, in deze periode van dalende huizenprijzen zul je dat ook in de WOZ-waarde moeten terugvinden. Mag even hier kan de tandbel. Daar kan het wel. Ja, dan kun je het... kiezen uit twee, uh, twee WOZ-waardes. En diegene die het beste uitkomt, dus daar mag je echt voor kiezen, uh, die kun je dus gebruiken. Maar dat gaat alleen als het een erfenis betreft? Uh, ja, dat klopt. Ja, dat is uh, een uh, specifieke, omdat het om veel grotere uh, bedragen natuurlijk gaat. De tarieven in de erfbelasting zijn aanzienlijk hoger dan uh, voor het eigen woningverfait. Mijn vraag. Mag ik als particulier een hypotheek verstrekken zodanig dat de hypotheekhouder dezelfde fiscale rechten heeft. als bij een gewone bank? schrijft Richard Venger. Ja, dat klopt. Uh, dat mag. Uh, op zich wordt er geen onderscheid gemaakt. Uh, uh, of, een rent, of een lening bij een bank wordt uh, aangegaan of bij, uh, bij familie of een vriend of, uh, of dat een persoonlijke lening is. Het enige is wel dat sinds 2013, aan het begin gaf ik dat al aan, die annuïteitfinanciering erin moet zitten. Dus ook in een persoonlijke lening zul je dat uh, moeten hebben. Dat zal dan moeten worden afgestemd met de Belastingdienst. En dan maakt het niet uit hoeveel jaar je leent. Je kan 30 jaar lenen, je kan Ja, maximaal jaar, 30 jaar. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ook 10 jaar, 5 jaar, dat is ook allemaal Ja, mogelijk. dat is prima. Dan worden de maandlasten natuurlijk wel hoger. Maar dat is op zich mogelijk. Dat gebeurt overigens steeds meer. Hè? Dus dat ouders hun kinderen proberen te helpen. De ouders die goed gespaard hebben. En die helpen met een deel van de financiering om een huis te kopen. Dat je niet alleen afhankelijk bent van de, van de bank. Of bijvoorbeeld zo'n verbouwing die noodzakelijk is. Dat die ouders dan geld lenen. En afspreken dat die kinderen dat in 10 jaar eh, terugbetalen, of, of nou wat zijn er Maximaal 30. En dat, dan is de rente dus ook aftrekbaar. Maakt het, maakt het wel uit wat ze ervan kopen? Kunnen ze er ook een auto van kopen? Bijvoorbeeld een hele dure Ferrari. Nou, dat kunnen ze ervan kopen. Alleen dan is de rente niet aftrekbaar. Maar dat denk niet... ik ook niet, nee. <laughs> nee. nee. Dat het is, uh, is goed. Nee, je ja. moet echt kunnen aantonen, desnoods met, met, met, met Bonnen van, uh, van de aannemer... of uh, als, je, als je het zelf hebt gedaan van de materialen die je hebt gekocht... je moet echt ja. aantonen dat je dat geleende geld in je huis hebt gestopt... en dan is het uh, aftrekbaar, de rente. Mensen thuis denken misschien, of mensen in de auto... die nu naar Radio 1 luisteren, ja, waarom doen ze dit nu nog? Want 1 april is toch maandag al... Maar het voordeel is natuurlijk dat je kan op elk moment weer opnieuw aangifte doen... en dan vervalt de andere aangifte die je eerder gedaan hebt. Zo zit het in elkaar. Ja, dat klopt. Je kunt de oude aangifte overschrijven. En als je um, uh, die aangifte voor 1 april hebt gedaan, nou ja, dan ben je in ieder geval op tijd. Dan kun je op een later moment die aangifte wel overschrijven. Um, en mocht je voor het eerst nog aangifte moeten doen... en red je dat niet voor 1 april, dan kun je nog uitstel aanvragen tot 1 september. Meem, er komen echt wel vragen over, over de auto's en met name over de leaseauto... maar die spaar ik eventjes op, want ik heb nog heel veel vragen... in, in verband met huizen en met koopsompolissen bijvoorbeeld. Eind jaren negentig heb ik een koopsompolis afgesloten van 30.000 gulden. staat hier nog. Ja, dat kan kloppen eind jaren negentig. Na twintig jaar krijg ik dan het hele opgebouwde bedrag uitgekeerd. Of kan ik kiezen voor omzetten in een maandelijkse uitkering... door middel van een lijfrente. Ik begreep destijds dat ik dit bedrag niet hoef op te geven... bij de belasting als vermogen... Klopt dit? Verschrijft Mirjam. Uh, dat zou heel goed kunnen kloppen. Uh, het kan zijn dat het een zogenaamde vrijgestelde uh, kapitaalverzekering is. Uh, die valt in box 3, maar heeft een eigen vrijstelling. En die is vrij fors. Uh, in ieder geval het bedrag uh, uh, wat hij nu uitkeert uh, valt daar ruim onder. Mijn aangifte 2011 is in augustus 2012 definitief vastgesteld. Bij het verzamelen van de gegevens voor 2012... bleek dat ik in 2011 3600 euro te weinig hypotheekrente heb vermeld. Kan dit nog gecorrigeerd worden? En zo ja, wat moet er dan gebeuren? Op welke manier moet dat dan gebeuren? Nico van Bladel vraagt dat. Uh, dat kan gecorrigeerd worden. Uh, een aangifte, ja, het heet dan, of het heet dan een definitieve aanslag... Maar uh, ja, die uh, aanslag is toch dan wat dat betreft net iets minder definitief dan veel mensen denken. Uh, je kunt namelijk een zogenaamd verzoek om vermindering indienen uh, bij de Belastingdienst. Um, en dan toon je aan dat je uh, nou ja, bepaalde rente hebt betaald. Nou ja, als de inspecteur dat uh, ook van mening is dat dat correct is, dan zal hij de aanslag verminderen. En wordt die rente alsnog verwerkt. Andere vraag van Ada Kas: Tot welk bedrag per jaar kan ik een gedeelte van mijn huis belastingvrij verhuren? Met vriendelijke groet. Uh, dat, is de, dat kan tot, uh, tot een bedrag van ruim 4500 euro. Dat is de zogeheten kamerverhuurvrijstelling. En dat betekent dat een uh, onzelfstandige uh, deel in de woning... zou kunnen worden verhuurd aan, uh, aan bijvoorbeeld studenten. Uh, dat komt voor. Aan het woord is meneer Letterie van de vereniging Eigen Huis... Hoe bepaal je de WOZ-waarde van je eigen woning in het buitenland? In dit geval Duitsland. Ik doe in Nederland aangifte omdat ik in Nederland werk. En via de belastingtelefoon kon mij vorig jaar hierop geen antwoord geven. De waarde van de eigen woning in Duitsland ligt lager... ten opzichte van een vergelijkbare woning in Nederland. Ik heb dus maar de aankoopprijs gehanteerd. Welke indexering moet ik aanhouden voor de komende jaar? De WOZ-waarde voor een woning in Duitsland. Lijkt mij een moeilijke vraag. Ja, dat is ook vrij lastig. Um, het probleem is dat... Uh, uh, landen soms een eigen, ja, dat zou je kunnen noemen... WOZ-waarde hanteren. Uh, want ook in andere landen is de waarde van een woning... wel basis voor, uh, voor bepaalde belastingen. Nou, dan mag je die WOZ... of die uh, waarde die die uh, buitenlandse overheid hanteert uh, gebruiken. Mocht dat nou niet het geval zijn... Ja, dan, dan zul je dus zelf een taxatie of een schatting moeten maken... van wat die woning waard is. En wat mevrouw Ketzer dus gedaan heeft, dat is eigenlijk wel goed. Ja, de aankoopprijs zal vaak een goede schatting zijn... tenzij er natuurlijk al heel veel jaren tussen het moment van aankoop liggen... en, uh, en het moment dat de aangifte gedaan moet worden. Dan moet je er wat percentages rente bovenop zetten, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. ja. Dan eh, meneer Hengst Mengel. Ik heb een hypotheek, 50% aflossingsvrij... en 50% een beleggershypotheek. In de voor-ingevulde belastingaangifte... staat het deel dat belegd is in box 3 opgevoerd... als zijnde een vermogen dat ik bezit... terwijl ik niet aan dit geld kan komen. Een zogenaamd geblokkeerde rekening. Tenminste, ik denk dat het zo is. Ik begrijp dit niet goed. Kan dit kloppen? Begrijpt u het? Nou, die, die uh, beleggingsrekening, dat kan een zogeheten kapitaalverzekering zijn. Uh, en daar is een keuze te maken. Uh, dat kan eigenlijk nog tot de 1 april. Dus uh, dat is nu eigenlijk al te laat. Nou, vandaag de... is het nog uh, mogelijk, toch? Ja, dan moet je nog even snel contact opnemen met de, met de verzekeraar. Dan, dan zou mogelijk vandaag nog uh, uh, kunnen worden nagevraagd. Maar dat, wat, wat verandert dat in dit geval dan? Nou ja, de, het punt is dat als je, je hebt een zogenaamde box 3 verzekering en een box 1 verzekering. Die box 1 verzekering is gekoppeld aan die eigen woning. Die is bedoeld om uh, de eigen woningsschuld te zijn en tijd mee af te lossen. Uh, die box 3 verzekering kun je vaak mee doen wat je wil. Dus dan spaar je gewoon voor een eigen gekozen doel. Uh, het is alleen wel zo dat geldverstrekkers vaak uh, jou verplichten... ook als het een box 3 verzekering is... om toch die uh, hypotheekschuld af te lossen. Dus soms kun je daarom dan beter kiezen voor een box 1 verzekering... omdat je dan een grote vrijgestelde uitkering hebt. Maar hier is box 3 geblokkeerd. Ze ja. we een geblokkeerde rekening, Hans van <coughs> nou ja, Het komt heel veel voor dat in het verleden geadviseerd is... doe dat maar in box 3... Want je hebt het uh, in principe nodig om je hypotheek af te lossen. Maar misschien ook niet. Hè? Misschien uh, verdien je wel veel meer en heb je al meer afgelost. Of heb je op een andere manier uh, het, het geld, kan je ook ergens anders voor gebruiken. En dan heb je die vrijheid, dus dat leek heel erg, erg aantrekkelijk. En mensen hebben nu uh, uh, staan dan nu voor die keuze. Nou, dat is wat Challing net uitlegde. Tot 1 januari kan je dat nog kan je dat nog in, uh, tot 1 april kan je dat nog in schuiven. Maar het idee was altijd, je hebt dan nog een beetje vrijheid van, uh, van, van besteden. De bank heeft wel gezegd, het is in principe verpand aan ons. Dus wij hebben het eerste recht op dat geld. Hou je geld over, dan gebruik je het voor wat anders. Is het makkelijk te veranderen van box 3 naar box 1 voor meneer Hengsmengel? Ja, de meeste verzekeraars hebben gewoon een brief gestuurd naar hun verzekeringnemers. Met daarin de melding van, nou uw polis staat op dit moment in box 3. Zou u hem willen koppelen aan de eigen woning? Vaak volstaat dan een, het aankruisen van een, van een hokje en het zetten van een handtekening. Dus dat zou vandaag nog in een uurtje kunnen gebeuren, in een kwartiertje misschien? In een kwartiertje kan het gebeuren en waarschijnlijk via de fax of de mail uh, moet dat zo geregeld zijn. Bim Oude weer, zit het van jou in box 1 of in box 3? Even kijken of je oplet. Ik zat eigenlijk uh, wat tarieven uit mijn hoofd te leren en dat lukt me nog niet <laughs> zo. Van de... je, hoeft, je kan een papiertje bij je houden, ja. zulke moeilijke vragen denk ik niet te stellen. Ik ja, denk je dat uh, als hij, als hij de tarieven van die tarieven uh, van die BPM en de bijtelling erbij haalt... Dan, uh, ja, dan moet ik terug naar school bijna misschien, want het is vrij misschien gecompliceerd. Op Blijft Hans-André de, ja. Hans de Laporte en fiscalist Challing Letterie... beide van de vereniging Eigen Huis en autojournalist Wim Oude zijn er voor de hypotheekvragen en voor de vragen wat betreft de auto... en hoe dat dan moet met de belastingaangifte. En ze blijven het hele uur zitten op Radio 1. Blauwe vrijdag op Radio 1. De belastingaangifte van... Gide Van Moerkom, hoofddirecteur van de AMB. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Oh, is het weer zover? Uh, ja, je weet dat het elk jaar moet. Je weet dat het elk voorjaar uh, af moet zijn, eigenlijk uh, voor de lente begint. Uh, maar ja, echt naar uitkijken doe ik niet. Heeft u ooit iets verzwegen voor de belastingdienst? Ik, ik denk altijd maar, we komen er toch achter. Dus uh, waarom zou ik nou mezelf lastig maken? Vroeger waren die regelingen natuurlijk veel ingewikkelder. En uh, ja, dan, dan pas je hem ook maar toe zoals je denkt dat hij toegepast moet worden. En ik heb één keer een discussie over een aftrekpost gehad met, uh, met de belastinginspecteur. Nou, dat is verder goed, uh, goed beslecht. Het ging over een aftrekpost over opleidingskosten... waarvan die uh, vond dat dat niet helemaal mocht... Nou, uiteindelijk hebben we daar een goede, goede afspraak over gemaakt. Welke belasting moet worden afgeschaft? Nou ja, het liefst natuurlijk allemaal. Niemand betaalt graag belasting, maar we weten dat we het uh, moeten doen... omdat er ook veel goeds mee gedaan uh, wordt. Maar uh, wat ik eigenlijk een van de meest onrechtvaardige vind... dat is de successierechten. Het is de belasting die je betaalt uh, als je een erfenis gekregen hebt... En je, we weten allemaal dat er over dat geld al enorm veel belasting in het verleden ook is betaald. En dan wordt het overgedragen aan uh, ja, de erfgenamen, kinderen, uh, kleinkinderen. En dan gaat er weer een enorme hoeveelheid belasting uh, vanaf. En daarvan heb ik altijd iets van, nou, uh, is dat nou nodig? Dat zou je wat mij betreft wel mogen afschaffen. Welke belasting zou u invoeren? We hebben natuurlijk in het verleden als ANWB wel ervoor gepleit om eens na te denken... of je op een andere manier de autobelasting zou kunnen vormgeven. En nu betaal je provinciale opcenten op je auto. Je betaalt een motorrijtuigenbelasting elk jaar. Als je een nieuwe auto koopt, of de auto koopt dan zit daar de BPM-belasting op. Dus dat is een heleboel. En dat stimuleert mensen niet om de auto zorgvuldig te gebruiken. Dus wij hebben liever dat we, we nadenken over een belasting... die veel meer aan het, uh, aan het gebruik gerelateerd is. Uh, nou, dat is de kilometerprijs wel geweest, die discussie. Nou, we weten dat we dat niet meer zo moeten willen doen... Maar daarover nadenken hoe je een rechtvaardiger belastingssysteem rond de auto krijgt, dat zou ik nog graag een keer willen doen. Rido van Woerkom van de ANBB. Meer vragen over uw huis, uw auto en de verschuldigde belasting daarover kunt u kwijt op blauwe vrijdag Apenstaatje, radio 1.NL. Blauwe vrijdag apenstaatje radio 1.NL. En meer antwoorden komen na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 En de Britse acteur Richard Griffiths is overleden. In de Harry Potter film speelde hij de kwaadaardige oom Vernon of Herman... zoals die in het Nederlands heette, bij wie Harry Potter in huis woonde. Griffiths overleed volgens de BBC aan complicaties na een hartoperatie. Hij was 65. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 2 kilometer... tussen knopen Diemen en Muiden. A12 Duitse grens richting Arnhem. 3 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen af Beek en Duiven. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. 3 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. En een korte file op de N65 Den Bosch richting Tilburg. Dat staat bij de af berg om Enschot 2 kilometer. Met Felix Beurders. Goede vrijdag of blauwe vrijdag, we kunnen maar niet kiezen. En daarom doen we alle twee. Dadelijk antwoorden op nieuwe belastingvragen over de leaseauto auto en het eigen huis. Maar ook hoe jonge jongens zonder de keel de Matthäus beleven. Mijn Devilleer is aangeschoven, hij is van de Belastingdienst. U bent achter iemand aangeslopen in dit gebouw? Nee, ik ben uh, vrijwillig binnengehaald. <laughs> <laughs> ja, Want het is wel de dag van u, hè? Ja, het is een uh, topdag. Komen er veel reacties? Heel veel, ontzettend veel. Noem, we hebben we een uh, veel meer dan honderd al. Uh, 130, 140 zitten we. En dat zijn mensen die het makkelijker vinden om het Radio 1 te bellen of te bellen dan de Belastingdienst te telefoneren. Uh, het gaat misschien heel erg snel nu via de mail. We zitten met een aantal mensen de vragen te beantwoorden en dat gaat heel vlot. En zijn er opmerkelijke reacties tussen? Nou, wat opvalt is dat een aantal mensen vragen: van... Ik heb geen aangiftebillet ontvangen, maar ik wil wel graag een aangifte invullen. Kan ik dan ook gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte? Ja, en dat kan. Er zijn mensen die geen aangiftebillet hebben ontvangen. Ja. Is dat normaal tegenwoordig of uh, nou, is dat acht een miljoen, uitzondering? 8 miljoen krijgen er een en we hebben ja. iets meer Nederlanders, dus dat kan, ja. Hebt u nog een knotsgekke reactie gehad vanochtend waarvan u denkt... nou, dat moet ik toch wel even vertellen, want dat vond ik zo raar. Dat is me nog nooit gevraagd op de radio. Nog niet, maar ik ben nog niet klaar. Nee, ze kunnen nog altijd bellen. Of ze kunnen mailen naar blauwe vrijdag, Apenstaartje, radio 1. En u beantwoordt ze persoonlijk of uw collega ja, collega's. Ja, klopt. Bernard Devile van de Belastingdienst hij blijft nauw betrokken bij deze Blauwe Vrijdag. Maar het is ook goede Vrijdag. De en dat betekent overuren voor scoren vanwege de Matthäus-passio. Want jongens, die nog niet de baard in de keel hebben... die nemen in het eerste deel een aantal partijen voor hun rekening. Zo zijn jongens van koren uit Sneek en Rode... betrokken bij de uitvoering in Amsterdam. En verslaggever Robert-Jan Booy nam een kijkje achter de schermen... van het Concertgebouw. We lopen hier door de catacomben van het Concertgebouw. Maarten Romkes uh, valt me op, de dirigent van het jongenskoor. Houdt ze nou letterend in de gaten? Zeker. Of voortdurend voordurend aan het tellen ook? Ze lopen nu al harder dan ik, dus ik moet achteraan uh, met beren passen. Want ze zijn hier vaker geweest? Ze zijn hier vaker geweest, vaker dan ik. En uh, wat u nu hoort, dat is het, uh, het koor. Het groot ja, groot. ze zijn al bezig. Oh, dit is de, de koorkamer, zou ik ja. op een bordje staan. Dus een ruimte waar ingezongen wordt. Je begint de opleiding aan uh, die, uh, de koorschool... Uh, en dan krijg je een symbaal thuis waarmee je kunt oefenen. Uh, waarmee je stemoefeningen kunt doen. Wat is, waarmee... een cymbaal? Een cymbaal, uh, dat is een symbaal? Een symbaal is een houten bakje met snaren. En elke snaar is een toon van een toonladder. En uh, zo kunnen ze aan de, aan de hand van het instrument... kunnen ze thuis uh, stemoefeningen doen. Ja, en vanaf uh, 6, 7 jaar begin je zo. En uh, tot een jaar of ja, 12, 13 krijgen ze baat in de keel. En uh, soms kunnen ze dan aansluiten bij de mannengroep. En soms is het dan ook gewoon gebeurd. Nou ben jij niet de enige dirigent, begrijp ik. Nee, ik ben de dirigent van het Martini-jongenskoor Sneek. En ik heb Rintje Te Wies opgevolg, opgevolgd. En Rintje Te Wies, dat is di de dirigent van uh, het jongenskoor uit Roden. En die heeft nu ook de algehele leiding over uh, alle jongenscoren die meedoen en die maakt ook de indelingen van uh, wie wanneer zingt. En uh, die uh, neemt uh, het voortouw hierin, absoluut. Die zie ik geen zo zitten achter de piano. Zeker, ja. ja. De zaal van het concertgebouw. Met de mooie balkons, de rode stoeltjes, hier rechts het orgel. Orkest zit al. Andere koorleden ook. Ja, dan wordt het toch wel een beetje serieus. Is het nou moeilijk om te zingen, zo'n Matthäus persoon? Nou, het ligt een beetje aan. Als de inzetten goed zijn, is alles wel makkelijk. Uh, trouwens, ik vind het wel heel erg leuk om op het jongste koor te zitten. Dat wil je even met nadruk zeggen? Ja. Wat maakt het dan zo leuk? Nou, uh, vooral dat je, vooral dat je, zeg maar, kennis maakt met allemaal instrumenten uh, bij, bij grote concerten. En, uh, en je leert veel uh, grote componisten kennen. Bijvoorbeeld als Bach, Malen of uh, Mozart. Ja, ik vind jong Score ook heel leuk. Waarom dan? Ja, uh... Bij meer uh, de contacten eigenlijk. Ja, echt, ja. Je spreekt mensen. Dus... Je leert nieuwe mensen kennen en zo. Ja, je leert er ook veel van. Wat leer je dan? Um, Duits en Engels en teksten. Zo. En je houdt van Bach? Ja. Zo nee, wel een keer. Kun je het voor een tweede keer Ja doen? Nou, dat is voor zo. Wil je de togenlijst nog hebben? Hè? Huh? Oké. Okay. Wat een drukte, Rintje. Allemaal even, hè? Ja, nou ja, weet je, de, de, de repetitie is later afgelopen dan, dan te doen gebruikelijk zal ik maar zeggen. Ja. En jongens moeten wel even uh, nog een hapje eten en drinken. Want ze, uh, we zijn om uh, kwart voor drie uit weg gegaan vanmiddag. En we zijn er meteen naar boven gelopen. Snap je? Dus er is niet zoveel tijd meer uh, geweest nee. om even een hapje te eten. Ik zag tijdens de repetitie dat je wat armgebaren maakte in het gangpad. Ja, nou ja, het, het is altijd voor een dirigent die ervoor staat... Uh, een beetje lastig bepalen hoe de balans is tussen het jongenscore en de total totaliteit zeg maar, in de zaal. Ja, want jullie geven het los, hè? Jullie we geven het uit handen. handen uit ja. handen. Want ja. je breidt die sneak voor, laten we zeggen, of in rode of waar dan ook. Ja. Hè, de jongenscore en dan. Ja, en je, Kom je hier je er en dan ja. voor dat ze op verschillende dirigenten moeten reageren. Want ze, vanavond doen ze het met uh, Boudewijn Janssen, morgen met, met uh, uh, Jan Willem de Vriend. Ja. En ze zingen ook nog in andere Matthijsen. Dus ze komen verschillende dirigenten tegen die allemaal hun eigen ja. uh, accenten aanbrengen in de, in de koraal en in het openingscore. Dus je moet ze wel voorbereiden. We... Kijk, en aan de voorbereiding van een arm van een dirigent zie je al heel veel van... Moet het sterk of zacht, moet het langzaam of snel en, en dat soort dingen meer. Dus, uh... Is het moeilijke uh, muziek voor de, voor de kinderen? Nee, het is niet moeilijk. Uh, alleen, ze moeten wel alles uit het hoofd kennen. En zeker voor de jonge jongens van, van acht jaar... Is zijn zeven uh, Duitse koralen uit het hoofd leren best wel veel. Want het is vaak lastige tekst die niet makkelijk te vertalen is. Uh, dus het, het is voor hun soms even een aankakadabra waar het over gaat, bij wijze van spreken. En ze moeten wel het hoofd kennen. Even een andere vraag. Waarom doen er eigenlijk geen meisjes mee? Een jongenscore is een jongenskoor, Maar kun je het niet gemengd maken? Nou, nou, mag u wel vloeken in de kerk eigenlijk. Ja, dat doe ik expres. Ja, ja, ja. Daar was ik bang voor. Nee, dat doen we absoluut niet. En, en we hebben daar een hele goede reden voor. Kijk, jongens hebben van nature al een soort competitiedrang. Wat de een kan, kan de ander altijd net een stukje beter. Dat idee een beetje. En zodra daar meisjes tussen komen te zitten... ja, dan is het verhaaltje uit. Ja, ik zeg niks. Ja. Uh, dit, dit kan dit. Dit, dit geloof dit, me, het is zo. Ja. die gekleed zijn, even daarop stellen graag. 27. Ze ja. 27? Ja, dat is mijn nummer. Hoe heet je? Jelte. Jelte, Jelte heeft nummer 27. Ja. Mooie toga. Prachtig. Uh, wit met groen. Ja. Groene toga en een witte superplie. Zo heet dat. Wat is dat dan? Een superplie? Ja, dit is de superplie, het witte Oh, dat hangt er overheen, over en, het groene. Uh, dat zit los van het groene en het groen is de toga. Jeetje, Mina, Jullie komen er wel ineens heel anders uit te zien, Jop. <laughs> ja, ja, heel professioneel opeens. <laughs> Dacht je in het begin wel eens van: jeetje, de staat ik nog met mijn toog? Uh... Ja, maar omdat je met groef staat, is het lang niet zo erg. Gaan we aantrekken. Dank u wel. Dag. Wat is er aan de hand? Dat <laughs> was een mobiel kwijt. Ja, dat is een ramp voor een mannetje van, uh, nou wat is het? 9, 10? Een moeder hier. Ja. <laughs> ja. Helemaal met kinderen over de afsluitdijk gekomen. <laughs> ja. ja. Zo is het. Hoe oud is de zoontje? Ik weet niet waar hij nou is. Zoals Mijn zoon is, is 12? 12 ja. ja. En die is, uh, dit is zijn vijfde jaar. Dus lustrumjaar. En hoe is het nou als je zoon op een uh, jongenskoor ja. zit? Nou, hartstikke leuk. Ja. ja, en dan zo hier in het concertgebouw. Helemaal geweldig. Wat ja. maakt het zo leuk? Pff. Nou, ik, ik vind het fantastisch dat ze zo klein zijn en dan al dit soort muziek maken. Krijgen ze er nou van huis uit mee? Nou, ja ik, ja, ik breng ze drie de keer heen. Dus ja... Maar he, bent u vroeger zelf ook lid geweest van een koor bijvoorbeeld? Of? Ja, in mijn studententijd. Ja. En mijn ouders zongen in een koor. En daar zaten we dan naast en dan zongen we ook mee. Ja. Dus ja... Dus op die manier wel uh, met de paplepel ingegoten. Maar... Want laten we eerlijk zijn, als we de straat op gaan... Uh, en we vragen de jeugd van jongenskoor, deze persoon uh, openingskoor zingen... dan zeggen ze, ja, nou jij, als... doe mij, ja. doe mij even wat pop en wat anders... Uh, oh, maar dat wat... vinden die jongens uh, van ja. ons ook leuk hoor. Ik boeie, je wilt niet ja. weten wat ze draaien op de terugweg als ze, dat, als ze daar de kans toe krijgen. Ja. Maar uh, nee, de gedachte is dat, uh, dat het dan even rustig is uh, op de terugweg. Maar ja. als, er, uh, als het allemaal niet meer hoeft, dan... De... Dan, nou ja, dan een stevig gebied zijn ze daar dan ook niet vies van. Dus ja, dat gaat ook naadloos in elkaar over. Moet je ze ook achter de folder zitten eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja niks, ja, niks gaat vanzelf. I iedereen heeft wel eens een keer geen zin. En eerlijk gezegd, ik heb ook wel eens geen zin. En dan moeten we ons allebei achter de folder. Om zitten. Om weer naar de repetitie te brengen. Ja, of te oefenen thuis. Ik, ja, dan heb je je drukke andere programma. En dan moet er natuurlijk toch wat een en ander gebeuren. En, uh, nou, dan zet je er weer toe. En uiteindelijk uh, is het genieten van het resultaat. En dan staan we hier weer in het concertgebouw. En morgen in muziektheater. En, en overal verder in het land in Lochem en in Halen en in Leeuwarden. En, noem maar op. Maar ja, als de baard in de keel komt. Ja, nou toch. Tenminste, hopelijk okay. wel, blijft, hij het, blijft hij het leuk vinden om te zingen. Want het is uh, heerlijk om te zingen. Ik zeg, jongens, jullie hebben de toga nog niet aan, zie ik. Nee. nee. Moet dat niet gebeuren inmiddels? Of, uh... Nee, half af beginnen we. Zijn ze er allemaal? Ik heb ze allemaal, ja. De hele dag koppen tellen. Jong, Hielke, wil je even ophouden met je telefoontje? Nee, je Wat doe je met je telefoon? Oh, een sms'je sturen. Wat was de sms'je? Nou, dat het concert is afgelopen en dat het leuk was. Ja, dat we nou weer in nood hè? En straks bij de afsluitdijk bellen we naar huis. We komen eraan. Nou, goede reis. Ja, bedankt. Ja, dank, ja, ja, bedankt. dank u wel. Dag. Dag. Dag. Dag. Ik telde 21 van de jongeren op beeld en uh, nog een heleboel begeleiders erbij. En ze doen het goed en ze brachten mij al in de, sfeer. In de juiste sfeer, de Mateus Passion. Dit is Radio 1. De hele dag. Lauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2012. Je kunt vragen sturen naar Blauwe Vrijdag, Apenstaartje Radio 1.nl. En die worden dan beantwoord als het gaat over het eigen huis en de eigen auto of de leaseauto. Door Hans-André de Laporte en Charling Letterie van de vereniging Eigen Huis. En Wim oude Oudenwerning, hij is autospecialist. Bernard Devillé is blijven zitten. Hij is van de Belastingdienst en hij controleert of die vragen juist worden geantwoord, beantwoord. Er zijn natuurlijk ook mensen die uitstelvragen van belasting. Is dat verstandig gezien de rente die de Belastingdienst rekent? Nou, op zich, als je uitstel vraagt... dan wordt er ook altijd uh, gevraagd om een schatting te doen van je inkomen. Als die schatting redelijk zuiver doet dan betaal je uiteindelijk ook geen, geen rente. Omdat uh, uh, middels dat voorschot, die schatting, je, je belasting in feite al voldoet. Je hebt alleen wat meer tijd om je aangifte aangiftebillet in te dienen. En hoeveel procent rente rekent de Belastingdienst tegenwoordig? Uh, voor de Over 2012 gaat het nog, hè? Over 2012. Dat zijn steeds elk kwartaal wisselende rentes. Momenteel zit die volgens mij rond de 2, zoveel procent. Gaat dat verhoogd worden? Dat gaat inderdaad verhoogd worden. Met de ingang van 2013 is dat voor de inkomstenbelasting 4 procent. Tenminste 4 procent. Tenminste zegt u, en er zijn ook uitzonderingen op. Uh, nee, het hangt samen met het uh, terrie van, van niet-handelstransacties. En dat, uh, dat varieert. Wordt mij veel duidelijk. Wim Oudeweerink, jij zit al een hele tijd bij ons aan tafel. Ook een aantal vragen voor jou. Wat is er nou uiteindelijk voordeliger een leasewagen of er eentje zelf kopen? Ik denk dat als je heel weinig uh, privé-kilometers rijdt... dan heb je eigenlijk niet zoveel aan een leasewagen. Uh, dan krijg je alleen de bijtelling, maar dan heb je kennelijk geen behoefte aan een uh, privé transport, eh, privé-mobiliteit... dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Dat je die lease-auto accepteert... en dan voorteken dat je hem absoluut niet privé gebruikt... en daar ook een kilometerregistratie bij houdt. Of je zegt tegen de baas... Eh, ik, ik kom zelf vanuit naar de zaak op mijn eigen manier... en ik heb geen auto van de zaak nodig. Want hierop aansluitend... ik rij al een paar jaar in een lease-bestelbus. Ik niet, maar de vraag Dennis Holdijk... En die lease bestelbus is van mijn werk, alleen zakelijk doe ik dat. Hier heb ik ook voor getekend, ik heb de kilometers bijgehouden. Nu krijg ik volgende maand een personenauto van mijn werkgever. Kan ik hier dan privé in gaan rijden zonder bijtelling van de bestelbus? Uh, wanneer die bestelbus en de personenauto allebei van de baas zijn... dan krijg je, moet je voor allebei bijtelling betalen, mits... Behalve dan wanneer je natuurlijk afstand ervan doet van dat privé, uh, privégebruik... en de kilometerregistratie uh, bijhoudt. Uh, en dan zijn, als er twee auto's zijn, dan gelden twee individuele afspraken... regimes voor de belasting erover. En die bijtelling dan? Daar ging toch iets aan veranderen? Uh, die bijtelling, dat is een, een ander verhaal. Dat uh, voor 2014 uh, staan er twee dingen vast. Ten eerste de motorrijtuigenbelasting voor al die auto's... die tot nu toe vrijgesteld waren, die... Komt weer, die wordt weer geheven. Ja. Behalve voor elektrische auto's en de hele zuinige hybride auto's, dat wordt pas in 2015. En in 2014 zal ook de grondslag uh, voor de motorrijtuigen... voor de uh, bijtelling en voor de BPM worden veranderd. Uh, de grondslag is op basis van de CO2-uitstoot. En dat zal in, is, is al bekend. En daar zullen volgend jaar andere auto's een lagere uh, bijtelling krijgen... of een hogere bijtelling krijgen. En andere auto's die vallen er weer in een gunstige tarief. Maar goed, dat is voor de toekomst. En hoe kun je dan zien wat de bijtelling is van je auto? Nou, dat is uh, die auto die je dus als je hem van de zaak krijgt... Uh, is dat bekend. De werkgever die kiest zo'n auto uit bij de leasemaatschappij. Die weet dat dan ook. Je kunt het uh, zelf uitzoeken voor het type auto... maar niet voor het exemplaar... want dat hangt vaak af van de uitrustingsniveau. Er zijn enorm veel modellen en varianten... die er wel of niet aan voldoen. Uh, maar als je bijtelling googelt... dan kom je allerlei sites voorbij... van de belastingdienst tot uh, autotrek... of uh, autokopen of uh, uh, autoweek. En dan kan je altijd goed zien... Wat voor uh, grondslagen er zijn om aan die bijtellingen te komen? Als je vorig jaar nu een leasecontract bent aangegaan... en de bijtelling is dit jaar verhoogd... geldt dan nog het oude percentage of geldt dan al het nieuwe? Uh, dan geldt het oude percentage voor de looptijd van het leasecontract. Maar krijg je dan een nieuwe auto? dan gaat het nieuwe uh, tarief natuurlijk in de nieuwe bijtelling meetellen. En hoeveel mag je privé rijden met een leaseauto? Uh, 500 kilometer, dat is al uh, jaren zo. En uh, dat moet je dan heel nauwkeurig bijhouden... wanneer je geen bijtelling wil hebben. Als die alleen zakelijk wordt gebruikt... dan moet je uh, elke kilometer die je rijdt zakelijk moet je bijhouden. En dan niet alleen van ik ben daar en daar geweest... maar werkelijk uh, van uh, de kilometer, de afstand, de adressen met de postcode... en het doel van de rit, je moet het heel nauwkeurig bijhouden. En als je dat niet doet, kan je dan alsnog... Uh, dan word je alsnog natuurlijk daarvoor aangeslagen. komt de... de heer Davilea had je ja. aan. Ja. Ja, wordt dat goed gecontroleerd dan? Het wordt uh, uiterst goed gecontroleerd, ja. Maar de, de werkgever houdt het ook goed in de gaten natuurlijk. Want die wil ook geen geduwel met de belasting hebben. Nou, waren er nog plannen met de oldtimers? Oude auto's, extra belasten. Is dat gebeurd inmiddels? Nee, nog niet. Uh, de komende week uh, gaat dat uh, in de Kamer besproken worden. En dan zal er toch een, uh, een, uh, zeg maar een oordeel worden geveld... over de status van de oldtimer. In de zin van het uh, bewaren van het cultuur, uh, cultuurgoed, het erfgoed. Uh, als je echt zo'n prachtige oldtimer hebt... Oude auto's, waar je eigenlijk alleen maar naar kijkt en heel af en toe mee rijdt. En natuurlijk anderzijds om te voorkomen dat die auto's van 25 jaar uh, en, en oude dagelijks gebruikt worden, dan is het een beetje. Die oude Mercedes die uit het oost komen, bij wijze van spreken. Uh, en, en daar liggen twee mogelijke voorstellen: dat er een, een, een, een 30- of 60-dagen-kaart voor komt, dat je niet meer dan zoveel dagen ermee mag rijden, of dat de leeftijdsgrens van, der, van de huidige 25 jaar naar 30 of 35 jaar verschuift. Welke brandstof is belastingtechnisch gezien het best? En bij welk omslagpunt zijn twee jaar? Uh, dat, dat omslagpunt dat hangt af van het type auto en hoeveel kilometer je rijdt. De diesel is bij heel veel kilometers per jaar duidelijk de zuinigste. En financieel ook het meest voordelige, fiscaal ook het meest voordelige. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe zwaar de auto is, hoeveel kilometer je rijdt. Je en moet veel zijn... kilometers rijden hè, met een diesel. Uh, je moet echt wel meer dan vroeger zelfs eigenlijk. Maar het is wel zo dat er ook andere brandstoffen zijn. LPG natuurlijk, maar ook andere, andere uh, uh, vloeibaar aardgas. Daar zijn ook bepaalde belastingtarieven voor. En dat moet je dan heel nauwkeurig uitrekenen. En dat is voor ieder exemplaar auto eigenlijk, uh, eigenlijk verschillend. De elektrische auto's in opkomst. Wat zijn de voordelen van puur elektrisch auto rijden? Puur elektrisch auto rijden, dat is, uh, is, is heel aantrekkelijk. Uh, uh, dat, uh, dat, dat, het varieert ook een beetje van welke gemeente je woont. Uh, je hebt sowieso al uh, uh, de, de MIA, de, de Milieu-investeringsaftrek en de Klein-investeringsaftrek. Uh, dat is ongeveer een, een, voor een licht een kleine elektrische auto, 2000 per jaar. Maar sommige gemeenten die geven heel veel extra premies of subsidie. de gemeente Helmond tot 4000 euro. En dat kan enorm veel schelen. Bovendien, uh, je, je rijdt natuurlijk ook... Uh, de stroomprijs, en die is ook veel gunstiger dan brandstof, uh, motorbrandstof. Marion Keizer vraagt, ik rijd met een privéauto voor het werk. Ik krijg wel een kilometer benzinevergoeding. Zijn er verder nog aftrekmogelijkheden? Heb je enig idee? Uh, nee, het, het is zo, je, betaalt, je krijgt daarvoor 19 cent per kilometer. Uh, je moet daar wel een, een registratie van bijhouden natuurlijk. En dan kun je de brandstof waarschijnlijk wel aftrekken, ja. Vragen over het eigen huis worden, zoals gezegd, beantwoord Dat door Hans-André wordt... de Laporte... Dat en, wordt uh, ontkennend... Als iemand in loondienst is, dan kan hij... Komt, komt u er dichterbij? Als iemand in loondienst is en hij rijdt in een privéauto voor de werkgever... Uh, dan kan hij een kilometervergoeding krijgen. Maar de kosten die hij maakt zijn niet aftrekbaar. Oh? Niet voor zijn eigen kilometervergoeding? Nee. nee. Dat niet? Nee. Dat zegt Bernard nee. Deville. Hij is van de Belastingdienst en hij valt direct onder het ministerie. Dus hij zal het wel weten. Nee. En zo niet, dan zal de minister hem erop aanspreken. Er zijn vragen van huiseigenaren. En een van de belangrijkste vragen stel ik aan Hans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis. Want er zijn natuurlijk mensen die hun huis hebben moeten verkopen... die dat hebben gedaan in deze slechte tijd... en dus hun schuld hebben opgebouwd... die hun hypotheek niet volledig hebben kunnen afbetalen... omdat de waarde van het huis flink is gezakt. En daardoor een extra lening hebben moeten afsluiten... om die hypotheek wel te kunnen afbetalen. Die extra lening. Wat gebeurt daarmee belastingtechnisch gezien? Die is uh, gelukkig aftrekbaar. En tien jaar lang. Dus als je je huis met verlies hebt verkocht, um, dan heb je er dus minder voor gekregen dan je nodig had om die hypotheek af te lossen. Dan hou je een zogeheten restschuld over. Veel gehoord begrip in deze, deze dagen. Nou, in 2012 is dat ook al voorgekomen. Als je in zo'n situatie zit, dan heb je dus geen huis meer, maar nog wel een schuld. Dat is dan vaak een nieuw stukje hypotheek, een extra hypotheek als je een ander huis hebt gekocht. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je dan bent gaan huren nadat je het huis hebt verkocht. Dan heb je dus gewoon nog een schuld bij de bank. Daar betaal je rente over. En die rente die kan je gedurende tien jaar aftrekken. Dus eh, tip, doe dat vooral, want het scheelt een hoop geld. Dan een vraag van Ada. Hoe moet ik een notarieel vastgelegde persoonlijke lening... rentedragend ten behoeve van de koop van een eigen woning verwerken? Als ik het bedrag als vordering opvoer en de schuld als zodanig... dan word ik geconfronteerd met een flink drempelbedrag... waardoor ik winst maak die er niet is... Ik vind in zo'n geval logisch dat de som op nul uitkomt. Graag verneming van u, meneer Letterie. Nou, het, is, uh, het is een lening en geen vordering voor haar. Ja. Uh, nou, als die lening is besteed aan de eigen woning... dus de aankoop of de verbouwing daarvan bijvoorbeeld... dan uh, kan ze die gewoon uh, onder de uh, hypothecaire leningen van de bank... Uh, gewoon in de aangifte opvoeren... Um, degene die die lening uh, verstrekt, die uh, heeft wel een vordering... en die zal dat als uh, box 3-bezitting uh, uh, moeten opvoeren in, uh, in box 3. Uh, dat maar Dat gaat, zij gaat heeft... helemaal langs mij heen, hoor. maar goed, Ader snapt het wel. <laughs> ja. Ja, het, het komt er in ieder geval op neer dat zij niet een vordering heeft... maar een lening en dat zij eventuele rente die daarover uh, berekend wordt... Uh, in aftrek kan brengen. Maar kan het ooit nul zijn? Nou, het kan zijn dat ze nul rente betaalt, dan heeft ze nul aftrek, maar... Uh, dat, zal niet, uh, dat zal niet het geval zijn, uh, vermoed ik. Richard Kok schrijft... Kan ik de kosten van de aankoop van mijn huis opvoeren voor het jaar... dat het voorlopig koopcontract is getekend, 2012... of kan ik het pas opvoeren als het officiële koopcontract is getekend in 2013 namelijk? Wie van de heren? Nou, de kosten die zijn uh, aftrekbaar op het moment dat ze uh, gemaakt worden. Uh, dus dat ze betaald worden. Um, het zal waarschijnlijk gaan om financieringskosten... want uh, aankoopkosten uh, die zijn niet aftrekbaar... maar de kosten van uh, de geldlening, dus van de hypotheek... die uh, komen wel in aftrek. Wim, er wordt dus gesproken in de Tweede Kamer over die oldtimers... maar uh, over de bijtelling valt ook nog wat nieuws te melden, hè? Uh, Ja, er is afgelopen jaar uh, gesproken over een uh, mogelijke uh, staffeling... Van de, uh, van, de, van de fiscale bijtelling voor de mensen die meer of minder privé rijden. En daar gaat over gesproken worden de komende tijd... Er um, zijn uh, suggesties gedaan om de bijtelling uh, wat meer in kleine stapjes te doen. 14, 16, 18, 20, 22 procent of om een, een, uh, verschillende trappen in de, in de kilometrage per jaar... die je privé rijdt uh, in te voeren. Dus dat is een van de dingen die uh, besproken gaat worden. En dan is er ook nog een, uh, een suggestie gedaan... dat uh, uh, elektrische auto's en de hele zuinige hybride auto's... die nu helemaal vrijgesteld zijn van de bijtelling... dat daar een 7%-tarief voor komt. En daar zijn vooral de uh, fabrikanten van de, van de volledige elektrische auto's... niet zo blij mee, want die willen juist die subsidie gehandhaafd zien... om die auto's op de weg te krijgen... Maar dat zijn twee dingen daar dus nog niet over gesproken... maar dat zijn wel twee overwegingen. Een vraag van Mark Huisman. Ik heb mijn hypotheek vorig jaar omgezet van een levenhypotheek... zonder nationale hypotheekgarantie naar een spaarhypotheek met NHG. Het huis is opnieuw getaxeerd en ik gebruik uh, nu uh, de diensten van een adviseur. Welke kosten zijn dan aftrekbaar, meneer Letterie van de Vereniging Eigen Huis? Nou, als die taxatie nodig is geweest voor, de, voor het verkrijgen van de NAG... dan ja. uh, zijn de taxatiekosten aftrekbaar als kosten van financiering. Um, en verder eventuele andere financieringskosten zijn aftrekbaar. Uh, ja, de spaarhypotheek die zal waarschijnlijk uh, een zogeheten spaar, uh, spaarhypotheek eigen woning... en kapitaalverzekering eigen woning zijn. En die valt dan in box 1... En uh, verdere kosten, behalve natuurlijk uiteraard de rente, uh, zullen uh, niet in aftrek komen. Ik heb nog een heleboel vragen, maar meneer uh, Villet, u blijft hier de hele dag zitten. En namens de Belastingdienst, ik overhandig u hier die stapel vragen die nog beantwoord moeten worden. Dankjewel, mag ik nog één toevoeging doen? Graag. En dat gaat over de restschuld. Het is nog even belangrijk dat de restschuld uh, vanaf 29 oktober, uh, die op dat moment ontstaan zijn, dan pas aftrekbaar zijn. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Guilaine, zo zometeen met lunch. Een programma dat wordt uitgezonden tussen kwart over twaalf en twee uur... met een onderbreking tussen één en kwart over één. is eigenlijk geen onderbreking, het is gewoon het NRS-journaal. Ja. wat ga je doen? Nou, natuurlijk ook Blauwe Vrijdag bij ons. Oh ja? uh, sowieso in stand.nl is de stelling... het is goed dat Diederik Samson Brievenbusfirma's wil ontdoeken. Ja, wil het belastingparadijs ontmantelen wat Precies. Nederland is. Ja. Ja, terwijl de PvdA toch eerder nog stemde tegen een motie... waarin Nederland een belastingparadijs werd genoemd. Dus op zich wonderlijk. We praten er niet over met Jesse Klaver, Kamerlid van GroenLinks... Om kwart over één in het kader van de Blauwe Vrijdag... hebben wij iemand te gast die alles kan vertellen aan ZZP'ers. Expliciet aan ZZP'ers over belastingaangifte. En in het mediaforum eh, praten we onder meer over hoe er is bericht... Eh, in de rechtszaak tegen Jasper S. Of je alle details nou wel of niet naar buiten moet brengen. En over de passion. Dat zometeen dus in het programma Lunch van de NCRV. Surf naar de gids.fm. Tot paas mama. Ondertussen op de redactie van de overnachting... Barry Hay.